Huub Stevens is de nieuwe trainer van de Duitse voetbalclub Schalke 04. Hij heeft zijn contract getekend tot 2013. 57-jarige Stevens was al eens eerder trainer van Schalke tussen 1996 en 2002. In die periode won de club uit Gelsenkirchen één keer de UEFA-cup en twee keer de Duitse beker. Bij Schalke speelt ook Klaas-Jan Huntelaar. Het weer op veel plaatsen zon. Het wordt 18 graden op de Wadden en het gaat over 23 in Limburg. Morgen en de dagen daarna blijft het zonnig en droog na, na zomerweer. Met maximaal ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De randstad vielen bij Amsterdam op de a 10 Zuid richting de a 10 Oost. Bij Oud Zuid zijn er drie rijstroken dicht en staat twee kilometer file. A16 naar Rotterdam voor het Tebrechtse plein, twee kilometer door een kapotte vrachtwagen. Hier is de rechter rijstok dicht.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 Ik wist dat jij zou komen, had ik de hamer gaag gelegd.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 As the Rolling Stones Roll Rolling for the Rolling Stones are singing again. Darling, to know all the times you were mine, yes Darling, I see.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 Zingen de Salvera zoetjes, weet je hoe het klinken zal? Ho, goede post, koets weer.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 Zorgen met taal Kom, Chipmunk, we gaan wat zingen voor de mensen Zijn jullie klaar om te beginnen? Simon? Ik ben Theodore? Haha, zeker! Elwin! Elvin? Elvin? Dit is de zoveelste keer dat je de boel in de waarschop Voor straks heb je vanavond geen poot meer buiten de deur Ik kom vanavond de deur niet meer uit Jij krijgt je zin, jij krijgt je zin Mijn broek is gescheurd en mijn hand gaat de Laat het toe, laat het erin Anneke Grunlo, als jij op jouw manier in zingen gaat Voor dat meteen een zesde gouden plaat A Ik ga je brieven maar verbrand.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 Hey tot jij tot komen, dus je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 Op Buena Fortuna Er is deze mooie plaat van Reggie van den Burgt Met eenzaam op het Leidse plein Ik hey. hey. hey. hey. zal vanavond met je uitgaan hey. Hey. Hey. Ik heb gegevens op jou gewonnen. Ik nooit van jou verwacht. Jouw te dromen was zo fijn Alles is me weer ontnomen Mag ik dan niet gelukkig zijn? Ik je eens terug zal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 Fortuna, zij in de zon. Buona fortuna, buona fortuna. Die zomerdag, buona fortuna. De rozen bloeiden en keurden zwaar. De sterren gloeiden, zo hel en gelaat. Fortuna Ik wacht op jou Fortuna Maar die belofte Maak mm -hmm. Ma je verdacht dat ze The star of the So hell and the light Buona fortuna Equatoria Buona fortuna Mardi belofte A few words One, one, two, three. the new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 Ik zat op ihren Schoß, begleitet mich een leben lang en lässt mich niet meer los. Frag nu dein Herz, ob ja, ob nein, bevor... Scheiden tut's so wie mit 17 glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein nur wenn mir eine wiege fan dann fällt's mir wieder ein frag du deinfällt ob ja of nein bevor du sagst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 <ZE1> ik weet die uur te schöne Stunden gehen dahin. En ik hör die alte Weise und begrijp ihren Sinn. Viel meer als alles Gottes glänzt, kan ware zijn. Stilst du dich irgendwann allein Frag du dein Herz ob ja ob nein Bevor du sagst, tust hat ihr Frag du dein Herz ob ja ob nein denn scheiden tut so viel denn scheiden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 Dat doen we zo meteen met Willy Alberti. Met Waar ben je? Maar is deze mooie plaat van Harry Bliek. Met Goodbye Mary Lou.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 jij doet het scheef beste De kaptein die blijkbaar zich te scheren stond.